5 uur. Het NOS Journaal. Hallo Davina De Wit. Asielzoekers uit Syrië mogen voorlopig blijven. Problemen door hoosbuien in de achterhoek en 30 miljoen kilo groenten door ehec crisis op de composthoop. Asielzoekers uit Syrië mogen voorlopig in Nederland blijven. De IND zal geen besluit nemen over hun aanvraag. Ook afgewezen Syriërs zullen voorlopig niet teruggestuurd worden. Dat heeft minister Leers besloten vanwege de onveilige situatie in het land. Bij demonstraties tegen het regime zijn de afgelopen tijd doden gevallen. Leers schrijft dat het lastig is om de politieke situatie en de veiligheid in Syrië te beoordelen. En daardoor kan de IND voorlopig geen beslissingen nemen over ingediende asielverzoeken. De Nederlandse marine blijft meedoen met de missie voor de kust van Somalië om piraten te bestrijden. De Tweede Kamer ging er met een grote meerderheid mee akkoord. Nederland doet mee met vier schepen en een onderzeeër. Gedoogpartij PVV stemde alleen in met de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie en niet met het EU-deel. Gisteravond werd het debat nog geschorst omdat de SP en GroenLinks van minister Hille wilden weten wat hij bedoelt met een robuuster optreden. Van deze twee partijen ging uiteindelijk alleen GroenLinks akkoord.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 Inmiddels trekt de vraag naar Nederlandse komkommers weer iets aan... doordat ze ook in Duitsland weer mogen worden gegeten. De telers hebben nog wel veel last van... dat de Russen hun boycott van Europese groenten nog niet hebben opgeheven. In Veldhoven heeft de brandweer een grote brand bij een betonfabriek onder controle. Er was eerst veel rookontwikkeling, ook richting de snelweg A67. De brandweer van Veldhoven was met groot materieel uitgerukt... en kreeg ook hulp van de brandweer uit omliggende plaatsen.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 De Tweede Kamer is het eens geworden over de Veteranenwet. De regeringspartijen en de PVV wilden aanvankelijk dat alleen afgezwaaide militairen en hun familie in aanmerking zouden komen voor nazorg. Maar na druk van de oppositie geldt de regeling nu ook voor militairen die nog op missie zijn. De overheid wil met de wet zijn verantwoordelijkheid nemen tegenover veteranen die vaak onder gevaarlijke omstandigheden moeten werken.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 Supermarktketen Lidl heeft in Frankrijk alle diepvrieshamburgers van het merk Steaks Country uit de handel gehaald. In de buurt van Lidl raakten vijf kinderen die de burgers hadden gegeten besmet met een darmbacterie. Ze liggen in het ziekenhuis. Ook Belgische Lidl-vestigingen hebben de hamburgers weggehaald, maar daar is de bacterie niet aangetroffen.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 De VARA moet in de eerstvolgende gids een rectificatie plaatsen van een halve pagina. Dan het weer, onweersbuien, meteen in het Zuidoosten ook kans op hagel en windstoten. Vanavond en vannacht droog, alleen in de kust ook kans op een enkele bui, minimaal rond 9 graden. Morgen eerst zon, later bewolking en in de avond opnieuw regen. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. ADB-verkeersinformatie. Het is druk op de weg. Er staat 270 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Daar staat tussen Afrit Voorst en Badmen 10 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoete 7 kilometer. De A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Scharloos 8 kilometer. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 13 kilometer...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 Dat nieuws uit de wereld zien we al genoeg. Dus laten wij zien hoe een Nepalees naar de wc gaat. Namelijk stiekem in de tuin van zijn buurman. De wereld zal je nergens anders zien. Vanavond in VPRO's Metropolis om 9 uur op 3. Metropolis. Nou, ik mag verwachten dat mijn private banker door de wol geverfd is. Zolang dat maar niet leidt tot routine. Bij ING Private Banking geloven we in schakelen, snel schakelen en blijven schakelen...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 8 over 5, goedemiddag. Het ritueel onverdoofd slachtig. Komt er een verbod of niet? Ja, zegt een kamermeerderheid. Maar moslims en joden kregen vanmiddag de laatste kans... om kamerleden op andere gedachten te brengen. Straks of dat is gelukt. Eerst in Washington. Onze correspondent Ilke Bos van Roosentaal twitterde zojuist het nieuws dat onder meer de New York Times op zijn website meldde. Namelijk dat de Amerikaanse democratische politicus Anthony Weiner zijn functie in het huis van afgevaardigden heeft neergelegd. Hij raakte de afgelopen weken in opspraak omdat verschillende pikante foto's van hem via Twitter uitlekten die hij aan jonge vrouwen had gestuurd. Ilke heeft hij al zelf gezegd waarom hij opstapt? Nee, nog Dat doet hij om, uh, om acht uur vanavond Nederlandse tijd. Uh, vanuit Brooklyn, het district in New York, uh, dat hem heeft gekozen. Washington heeft gestuurd. Maar het nieuws is al uh, is al uitgelekt. Hij heeft gisteravond de leiders van de Democraten in het congres telefonisch op de hoogte gesteld. Hij heeft na overleg met zijn vrouw. Kennelijk besloten dat hij er inderdaad uh, mee ophoudt. Ja, het waarom kunnen we wel raden. Uh, te veel beschadigd, positie onhoudbaar. En vooral ook de druk van de Democraten op hem. Uh, was enorm. Eigenlijk liet iedereen wiener in de steek. Maar goed, de precieze redenen zullen we dus over een uh, paar uurtjes... over een uur of drie van hem zelf horen. We hebben het dus in wezen over een seksschandaal. Is dat wat hem heeft doen struikelen? Of is het het, het, het gedraai in het aanvankelijke uh, liegen... wat hij over deze affaire achter de rug heeft? Ja, toch, toch dat laatste. Het is een seksschandaal. Het is wel een seksschandaal uh, zonder seks. Uiteindelijk, althans voor zover wij weten. Er is veel heen en weer getwitterd, er zijn pikante foto's gestuurd. Maar uh, nou ja, je kan je herinneren, Bill Clinton, daar was wel sprake van seks. De president nog wel in de Oval Office en die mocht gewoon uh, blijven zitten. Nee, Wiener heeft er heel lang over gelogen. Hij heeft eigenlijk gezegd, mijn uh, Twitter-account is gehackt. Hij gaf zelfs een aantal conservatieve journalisten eigenlijk de schuld daarvan. En wat dan ook wordt aangerekend is dat hij bijvoorbeeld de gymzaal van het congres heeft gebruikt... Als achtergrond van een, uh, van een aantal van die foto's. Maar inderdaad, dat liegen en dat draaien, je zegt dat terecht, dat is waarschijnlijk de reden dat hij echt, uh, echt heeft moeten opstappen nu. Want ja, anders had hij, wie weet, kunnen blijven zitten. Hoe vervelend is deze affaire voor met name de Democratische Partij? Was het iemand die in opmars was als een grote belofte voor de Democraten? Ja, zonder meer. Uh, hij, uh, hij werd genoemd als een zeer waarschijnlijke opvolger van Michael Bloomberg. ...als burgemeester van New York over een paar jaar. Uh, zeer populair ook in, in, in zijn kiesdistrict in New York. Onder meer omdat hij zich heel erg heeft ingezet voor brandweerlieden... ...die ziek zijn geworden bij de aanslagen van 11 september. Daar houdt hij zich al tien jaar lang uh, mee bezig. En ook in het congres, hij was zeer, zeer luid altijd aanwezig... Maar zeer bevlogen en echt een talent binnen de democratische partij. In die zin schadet de partij. Aan de andere kant, hij zal hoogstwaarschijnlijk in New York weer worden opgevolgd door weer een democraat. En als het gaat over ja, dan maken republikeinen en democraten zich allebei ongeveer even schuldig aan. Is die wiener inmiddels gestopt met twitteren? Nou, hij heeft wel uh, heel erg weinig uh, getwitterd uh, de afgelopen weken. Hij heeft ook een aantal uh, tweets gedelete die hierover gingen. Die heeft hij gewoon verwijderd. Ja, en hij heeft zichzelf al wel gezegd. Hij, hij heeft al die voordelen van Facebook en Twitter wel... Uh, wel ingezien, maar uh, hij zal het toch wat spaarzamer gaan gebruiken. En dat geldt trouwens ook voor alle congresleden. Een, een Amerikaans medium hier deed een onderzoek. En ja, daaruit bleek dat er zo'n 40% minder getwitterd was... door congresleden sinds dit schandaal uitlekte. Dus je gaat je afvragen of er misschien nog een paar mensen zijn... die iets te verbergen hebben. We gaan volgen op Twitter Anthony Weiner, de democratische politicus. Hij stopt daarmee naar het seksschandaal dat via Twitter uitlekte. Elke Bos van Rozentuil, dank Wordt het ritueel onverdoofd slachten nu verboden of niet? Een Kamermeerderheid wil dat verbieden. Moslims en Joden probeerden de Kamerleden vandaag op andere gedachten te brengen. En of dat is gelukt? Een verslag van Peter Blok. Veel keppeltjes en hoofddoekjes vandaag in de Tweede Kamer. Moslims en Joden proberen duidelijk te maken waarom zij vinden dat ritueel slachten niet moet worden verboden. Want geloven daar horen rituelen bij bijvoorbeeld onverdoofd slachten en als je dat niet meer mag kun je je geloof niet meer uitoefenen vindt de Britse opperrabbijn seks. Maar But this proposal is not the way that if priest stunning were made compulsory under Dutch law Jews would be unable to practice a central element of Jewish life which has been continuously practiced for over 3000 years voor de sake van Holland en voor de sake van liberty, let us find another way. Gebruik en tradities van meer dan 3000 jaar worden hiermee om zeep geholpen, vindt de Britse Rabbijn. Ook moslims en joden zien de plannen om ritueel slachten te verbieden niet zitten. Het is voor mij hetzelfde als dat het u tegen mij zegt, beste moslims, u mag niet vasten. Wij zijn middeleeuws, wij zijn barbaren. Niets is minder waar. Dat zal ertoe leiden dat velen in de Joodse gemeenschap zich ernstig ontheemt en onthecht gaan voelen van de rest van de Nederlandse samenleving. Laat u het alsjeblieft zo ver niet komen. Er is echter geen eensluidend wetenschappelijk bewijs... dat onverdoofd slachten met een halsnede meer dierenleed met zich meebrengt... dan verdoofd slachten door middel van een kopschot, elektrocutie of vergassing. Ritueel slachten is zielig en dieronvriendelijk... vindt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. De wetenschappelijke consensus is al jarenlang duidelijk... dat achterwege laten van die verdoving veroorzaakt zoveel pijn en stress... dat nu uh, vinden wij ook het moment wel is om te zeggen... Ja, dat is dus niet. Te rechtvaardigen en dat verschil tussen uh, wel de dieren verdoven vooraf en niet, dat is echt heel groot. De Dierenpartij wil dat ritueel onverdoofd slachten verboden wordt en daarin staan ze niet alleen. Een paar maanden geleden waren de VVD, de Partij van de Arbeid, de PVV en D66 en GroenLinks voor, maar de meeste partijen zitten er nu een beetje mee in hun maag. Naar kritiek van partijprominenten. Zoals Frits Bolkenstein bij de VVD. En Ed van Tijn bij de Partij van de Arbeid. Want wat weegt er nu zwaarder: de vrijheid van godsdienst of de dierenrechten? Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. Dat betekent dat dit een heel veel vergt ook van de zorgvuldigheid. waarmee je een dergelijke afweging maakt. Um, kijk, uiteindelijk. Er um, liggen hier vragen op tafel waarvan iedereen zich realiseert... dat dat um, mensen raakt in de beleving van hun godsdienst. Aan de andere kant ligt er de hele legitieme vraag op tafel. Uh, hoe je omgaat met het lijden van dieren bij de slacht. Waarvan de wetenschappers vandaag ook duidelijk hebben gemaakt... dat dieren bij onverdoofde slacht uh, beduidend meer lijden... dan bij uh, de gewone slacht met verdoving. De Partij van de Arbeid is er nog niet helemaal uit, zegt Martijn van Dam. Kijk, in theorie kan altijd alles, maar de vraag is... de, de discussie gaat niet alleen maar maar over de vraag of je voor of tegen de wet bent. Het gaat er ook om, is de wetstekst goed zoals hij er nu ligt? Zou die niet, eh, moet die zo blijven of moet die iets gewijzigd worden? Al dat soort vragen gaan we allemaal bespreken. En dat doen we op een zorgvuldige manier. En daar hoort u, ik denk volgende week of twee weken daarna... vanzelf het resultaat van in het Kamerdebat. Maar het lijkt erop dat het ritueel slachten inderdaad verboden wordt... met tegenzin van regeringspartij CDA. En dan zal staatssecretaris Henk Bleker van het CDA... toch echt zijn handtekening moeten zetten onder dit wetsvoorstel. Of hij dat nu wil of niet. Straks verslaggever Louis Dekker is in Athene voor de Acropolis-rally. Ondanks crisis en ondanks protest gaat hij gewoon door. Hoe stopt de Deelse wegen? Edwin Gerritsen, kwart over vijf. Het is een drukke spits. Er staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... staat tussen Afrit Voorst en Badmen een file van 12 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat voor Stiedrecht een file van 11 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Voor Henriido Ambacht staat 2 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht... En op de A20 van Hoefnolland naar Gouda voor te Plein 9 kilometer en voor Moordrecht 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. De angst voor het Syrische leger is nog steeds zeer groot. Honderden Syriërs vluchten de afgelopen dagen de grens over met Turkije. Al bijna 9000 Syriërs zijn er opgevangen in vluchtelingenkampen. Syrië is ontoegankelijk voor journalisten... maar ook de opvangkampen blijven hermetisch gesloten. Syriër Roj Abdel Fattah organiseerde in Rotterdam... ondanks zijn eigen Jasmin-revolutie. En vanochtend kwam de filmmaker aan bij de Syrische grens. Meneer Abdel Fattah, is het u wel gelukt om in de buurt van het vluchtelingenkamp te komen? Uh, het is helaas mij helemaal niet gelukt. Het is uh, de vluchtelingkamp helemaal afgesloten uh, met tralies. En, en, en achter de tralies heb je ook een, een blauwe doek waar je eigenlijk niks doorheen kan zien. Het is een dorp uh, vlakbij Antakia. En het is eigenlijk het is een gebouw van een tabakfabriek geweest. En, uh, en die wordt gedeeld naar twee delen. Eén deel wordt gebruikt voor, uh, als, uh, als een ziekenhuis voor vluchtelingen die, die gewond zijn of die, die moeten opgenomen worden. En de andere kant wordt gebruikt voor het verblijf. En ik heb geprobeerd bij de ingangen met mensen te spreken... en iedere keer word ik weggestuurd door de politie. En mensen die proberen met mij te praten... worden gelijk weggejaagd door de politie. En waarom is dat? Waarom mag u niet dichterbij komen? Waarom kunt u niet praten met mensen, met medelandgenoten... die in het kamp worden opgevangen? Dat begrijp ik ook niet. Uh, uh, er, er waren ook naast mij heel veel, uh, heel veel families die hier in Turkije wonen. Die, die, die wilden hun familie die in een vluchtelingkamp zitten spreken. En uh, ze hadden ook hulpmiddelen meegenomen. Uh, kleden of eten. En de politie gaf ook hun geen gelegenheid om met, met je familie te, in contact te komen. Uh, er wordt gezegd dat dat uh, wordt zo streng uh, beveiligd voor hun veiligheid. Dat, dat, dat, is, uh, dat is de reden die gegeven wordt. Uh, dat leidt tot frustratie bij Syrische families die met hun familieleden willen praten. Is er geen enkel contact mogelijk met die mensen die inderdaad net vanuit Syrië de grens zijn overgestoken? Uh, als de vluchtelingen uh, terechtkomen, dan is helemaal geen contact mogelijk. Want waar wij vooral nieuwsgierig naar zijn, zijn de verhalen die deze Syrische vluchtelingen meenemen vanuit uh, hun land omdat er de afgelopen uh, tien dagen is, um, is opgetreden door het Syrische leger. Welke verhalen hebt u gehoord en hoe verifiëerbaar zijn die? Het is afschuwelijke verhalen. Uh, er wordt uh, vanochtend zelfs de stad uh, Syroor helemaal gebombardeerd. Uh, en we hoorden dat mensen die aan de grens wonen... Die horen zelfs uh, de schiet en de bommen, geluiden. Wat ook werd verteld, zeg maar, persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld uh, een jongen die, die vertelt hoe zijn uh, uh, uh, neef uh, voor zijn ogen werd doodgeschoten. En, en, en hij, was, hij was met een groep jongeren hier gekomen, de grens over, om hulpmiddelen naar... Uh, uh, je hebt ook vluchtelingkampen binnen Syrië. En die hebben zelfs geen eten en geen drinken en geen melk en geen medicijnen. Dus de jongeren die komen de grens over naar Turkije, proberen ze eten of melk voor kinderen en medicijnen te smokkelen naar Syrië, om die weer naar de vluchtelingkamp te brengen. En ze vertellen dat gisteren, was, uh, uh, uh, gisteren had geregend en uh, de kinderen hadden ze heel erg koud. En uh, dat de situatie eigenlijk uh, heel slecht is. Wat hoopt u daar te bereiken? Ik hoop dat ik iets voor hun kan betekenen, vertalen met heel veel jongeren. Of met mensen die hier zitten die naar het ziekenhuis moeten. Wat ik eigenlijk vooral hier gekomen om hun verhalen naar buiten te brengen. Want zoals we ook merken in andere landen in het Midden-Oosten. Er zijn vaak filmpjes die worden opgenomen door uh, mobiele telefoons. U bent filmmaker. Hoopt u ook op die manier beelden te kunnen krijgen waarmee het verhaal kan worden verteld van wat zich de afgelopen tien dagen in het noorden van Syrië zich heeft afgespeeld? Daar hoop ik op. Uh, hetzelfde kinderen die de eten en de hulpgoederen smokkelen naar uh, Syrië, van Turkije naar Syrië. Smokkelen ze ook beeldmaterialen van Syrië naar Turkije en, en op de grens van Turkije. Het lucht in. Hebt u daar al wat beelden van gezien? Ik heb beelden gezien. Ik heb uh, een demonstratie gezien waar uh, heel veel wordt op geschoten. En, uh, en ook beelden gezien van... Je, je zag iemand die aan het trennen. Dus uh, het, het, het was niet, uh, niet helder waar, uh, waar het is. Maar je hoort heel veel uh, schiet alsof het gebombardeerd is. En zullen deze beelden het complete verhaal vertellen, denkt u? Van wat er zich werkelijk is afgespeeld in Syrië? Dat denk ik niet, nee. Ik denk dat die beelden die, die, die, die wij krijgen, is een, is een top van IJsberg. Ik denk dat wat, wat daar zich afspeelt, is, is, uh, veel groter is dan wat naar buiten komt. Roj Abdel Fattah bij de turks syrische grens. Dank u wel voor uw verhaal. Telers in Nederland hebben door de EHEC-crisis... 30 miljoen kilo groenten meteen na het oogsten naar de composthoop kunnen brengen. 30 miljoen kilo. Door de angst van de Duitsers en de boycott van Rusland... kunnen ze hun tomaten, komkommers en sla niet kwijt. Toch is de sector nu weer voorzichtig positief. Richard Schouten van LTO Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Even dat, dat 30 miljoen kilo groenten. Dat klinkt als een gigantische berg. Ja, dat is een ongelooflijke hoeveelheid product... Als we alleen al kijken naar komkommers... is er meer dan 30 miljoen stuks komkommers uh, uit de markt genomen... en aangeboden voor compostverwerking of biovergister. En Weggegooid. Dus met zoveel honger in de wereld en in Nederland... denk ik dan daar meteen bij. Dat klopt, ja. ja. Dat had niet op een andere manier gekund. Nee, want het zijn verse producten die vers verkocht moeten worden... en binnen twee dagen de markt op moeten, En dat is helaas niet gelukt. Het draait natuurlijk om vertrouwen. Hebben die, uh, de Duitsers inmiddels weer vertrouwen in de Nederlandse groenten? Ja, we zien gelukkig dat begin vorige week vanuit Duitsland een goed bericht kwam... dat de Duitse autoriteiten hebben verklaard dat uh, je de groenten mag eten. Sla, komkomst, tomaten, paprika... Daarop uh, hebben supermarkten uh, besloten om de producten weer in het schap te leggen. En we zien voorzichtig dat nu uh, de supermarkten ook uh, gaan bestellen... Nog niet volop. Uh, deze week zijn er toch nog een paar supermarkten die, die stil liggen. En wij hopen eind van deze week dat uh, de, de alle Duitse supermarkten weer volop gaan draaien. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles geconsumeerd wordt. Dus voorlopig houden wij toch rekening mee dat de uh, export lager is dan wij verwacht hadden. En betekent dat dan ook automatisch dat ook nog weer Nederlandse groenten zullen moeten worden gedumpt? Uh, ja, gedumpt, u noemt dat dumpen. Wij, uh, wij zullen proberen steeds met vaste producten te werken... ...voor te zorgen dat uh, alleen maar vaste producten de markt ingaan. En als producten bewaard moeten worden, dan hebben we daar uh, liever gewoon vaste producten voor... Ja. Um, dus er is nog geen evenwicht tussen vraag en aanbod. Dus dat betekent, uh, zolang dat niet bereikt is, moeten wij oplossingen zoeken. Nou is Duitsland goed voor zo'n 45% van de hele exportmarkt van Nederland. Als we kijken naar Rusland, waar nog steeds dat importverbod geldt... hoe belangrijk is het voor de telers dat daar de grenzen ook weer opengaan? Die de laatste jaren fors is opgeklommen voor Nederland. Uh, ongeveer 5 tot 6 procent van de Nederlandse productie wordt geëxporteerd naar Rusland. Uh, dat is niet op, zo heel veel. Gemiddeld op jaarbasis, maar als we kijken in de, in de zomer kunnen ze nog wel grote hoeveelheden nemen. Uh, toen op hemelvaartsdag Rusland dichtgaat, ging, toen gingen ruim uh, 200 vrachtwagens weer recht Dus op een dag. Dus je kunt je voorstellen dat dat een hele grote hoeveelheid product is die op zo'n moment uh, teruggaat. Ja. Dus Kent, u dus Kent u verhalen van telers die kopje onder zijn gegaan door deze ER-crisis? Voorlopig is het zo dat de bedrijven nog allemaal doordraaien. Maar we moeten wel rekening houden dat de komende weken... als we de rekening kunnen opmaken, dat er dan toch ook bedrijven zullen af gaan vallen. En dan is het kijken naar Den Haag of er nog meer steun wellicht nodig is... voor de sector die zo getroffen is door de e bacterie crisis Richard Schouten van LTO Nederland. Ik dank u hartelijk. De verhouding in de Tweede Kamer tussen de coalitiepartijen en de oppositie verhardt zich. Het wordt minder vriendelijk. Zo is de gouden regel dat je elkaar gunt om een debat op de agenda te zetten niet meer vanzelfsprekend. Om toch een debat te krijgen wordt steeds vaker een spoeddebat aangevraagd. De veranderende sfeer schrijft het CDA toe aan de minderheid die het kabinet heeft in de Kamer. Er moet worden gevochten voor iedere stem. Een reportage van Hans Andricha. Vijftig spoeddebatten staan er op de lijst van Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... Dat zijn lang niet allemaal heel belangrijke, spoedeisende onderwerpen. Een groeiend deel van die debatten is het gevolg... van de toegenomen hardheid in het politieke spel... tussen coalitie en oppositie. Renske Leijten van de SP heeft er dagelijks mee te maken. Er zijn heel veel regels en procedures in de Kamer. Maar iedereen is het er wel over eens dat je het recht hebt... als welke partij dan ook, om een bepaald onderwerp te agenderen. Als het gepland wordt door de voorzitter, wordt het telkens weer door een kleine meerderheid afgehaald. En dan komt er vanuit de coalitie gewoon een nee. Dat is gewoon heel naar. Leijten geeft een voorbeeld van een debat, een hoorzitting... die de coalitie wilde verhinderen. Nou, we hebben de patiëntenorganisaties. En daar wordt gigantisch op gekort. Dan vroeg ik, kunnen we een hoorzitting organiseren... over de gevolgen van die bezuiniging? En dan komt er vanuit de coalitie gewoon een nee. En dat heeft gewoon alles mee te maken dat ze niet geconfronteerd willen worden met de gevolgen. Bij GroenLinks hebben ze dezelfde ervaringen. Ineke van Gent. Ja, we hadden net een zogenaamde procedurevergadering... bij de uh, commissie Infrastructuur en Milieu... waar op de agenda stond een amendement van de heer Abtroot uh, van de VVD... en van de heer Koopmans van de CDA-fractie... om de zogenaamde crisis- en Herstelwetmaatregelen uh, om die even per amendement voor de eeuwigheid uh, door te voeren... Het is vrij gebruikelijk als je een amendement indient met zulke grote consequenties, dat je dan een advies vraagt van de Raad van State. De coalitie wil dat niet, die gaat dat heel hoog opspelen. En je ziet nu dat er eigenlijk doordat de verhoudingen toch wat zuur worden over en weer... dat je een soort scherp slijperij krijgt rond de, de procedures. Ja, als we niet meer normaal met elkaar kunnen vergaderen... hier en constant uh, ja, de procedure misbruikt wordt om uh, zeg maar je, je onvrede kenbaar te maken... Ja, dan zijn we echt verkeerd bezig. Zijn Leijten en Van Gent een beetje aan het zeuren of hebben ze echt een punt? Ze hebben blijkbaar een punt. Want Mieke Sterk van het CDA ziet dezelfde ontwikkeling. Ja, het gaat wel ergens over. We hebben natuurlijk een nipte meerderheid in de Kamer. En dat vraagt inderdaad om te zorgen... dat die bezuinigingen die wij willen nemen om Nederland beter te maken... het ook wel gaan halen. Er staan enorme dingen natuurlijk op het spel. Hè? Dat is andere jaren wel anders geweest. We moeten 18 miljard bezuinigen. We hebben te maken met een enorme weerstand in de samenleving. En daar is gewoon een hele nipte meerderheid voor in de Kamer. Dus je hebt inderdaad niet de luxe om ervan uit te gaan dat je het wel binnenhaalt. Van Gent zegt, het debat wordt wel zuur. Nou, dat, uh, ja, ik vind dat soms vooral de oppositie erg zuur is, inderdaad. Dat zeggen zij dus van de coalitie, ja. hè? Nou ja, dat zegt misschien iets over de toon. Maar ja, wij willen gewoon die agenda van het kabinet... om Nederland beter te maken, ook gewoon realiseren. Deel van de oppositie helpt het kabinet regelmatig aan de meerderheid... als de PVV tegenstemt. Voor die partijen zijn de drijven extra zuur, denkt Renske Leijten van de SP. Dat geldt voor onze partij wellicht wat minder. Maar zeker, denk ik, voor de uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks in D66. Hey, als je het hebt over Libië, over Griekenland, Koen Bij hun zit heel veel narigheid. omdat ze natuurlijk wel merken... van ja, we zijn bij de VVD en het CDA wel welkom... op het moment dat we ze steun geven als de PVV dat niet doet. Maar als wij dan eens willen debatteren over iets... dan wordt ons de voet was gezet. Van Gent, toch een zeer ervaren Kamerlid ergert zich groen en geel aan deze gang van zaken. Ik begin het echt wel een beetje irritant te vinden. En ik zit echt al wat langer in de Kamer... dat we op deze manier met elkaar moeten omgaan. Als de coalitie te arrogant wordt ten opzichte van de oppositie... dan kan het nog wel eens heel moeilijk worden. Ik ben natuurlijk ook niet naïef, dus wij blijven wel goed opletten. Jonge werknemers zijn snel en flexibel inzetbaar...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 Minister Donner gaat zwaardere eisen stellen aan migranten. Die worden verantwoordelijker voor hun eigen integratie en gedwongen huwelijken worden strafbaar. Ook komt er een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Volgens Donner is sprake van een koerswijziging en kan er niet worden getornd aan de uitgangspunten die door de geschiedenis heen zijn bepaald.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 Inmiddels trekt de vraag naar komkommers weer wat aan... vooral doordat ze weer kunnen worden verkocht in Duitsland. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Op dit moment trekken er dus nog een aantal stevige buien over ons land... wat lokaal tot wateroverlast leidt, wat u zojuist in het nieuws hoorde. De komende nacht trekken de buien langzaam, want richting het noordoosten weg zijn er ook veel opklaringen. Maar langs de kust en ook in het noorden van het land is er nog steeds kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 10 tot 12 graden. En dan morgen overdag, vooral in de ochtend, is er in het noorden kans op een bui. De rest van het land is eigenlijk redelijk zonnig. Wolkenvelden wisselen de zonnige periode af. Aan het eind van de middag komt er vanuit het zuidwesten weer veel bewolking. Ons land binnen, en daar zit ook veel neerslag op. En dan in het weekend, het lijkt bijna herfst... want de wind die neemt flink toe en de temperatuur daalt naar zo'n 17 graden. ABB Verkeersinformatie. Het is een drukke spits. Er staat in totaal 275 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Er zijn weinig opvallende files bij. De meeste vertraging heeft de verkeer op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Voor rotterdam charlo staat 7 kilometer file. Op de A15 van Gorkem naar Rotterdam staat voor Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer... Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de Presseplein 9 en verderop voor knooppunt Gouwe 5 kilometer. Op de A50 Arnhem-Zolle staat van Apeldoorn-Noord 5 kilometer en op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Eewijk 10 kilometer. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Over half zes in Griekenland. In Athene is premier Papandreou bezig met een toespraak tot het parlement. Daarbuiten gaat het leven weer enigszins gewoon door... na de demonstraties van gisteren, financiële crisis of niet. In Athene bijvoorbeeld is de komende vier dagen een groot evenement. De Acropolis Rally. Verslag even Louis Dekker in het hart van Athene... aan de voet van de tempel Parthenon. Louis, een groot en waarschijnlijk ook duur evenement... in een land dat zo in de financiële problemen zit. Dat moet toch een beetje schuren, lijkt me. Ja, de, de timing is echt verbluffend. Het is ongelooflijk. Ik kwam hier gisteren aan op het vliegveld De dacht dat alles plat lag, behalve het vliegveld. Want de luchtverkeersleiding, de luchtverkeersleiding mocht niet staken. Maar voor de rest ja, was Griekenland dicht. Althans, het stedelijke deel vooral. Ik kan me voorstellen dat er wat eilanden zijn. En Griekenland heeft er heel veel. Waar het allemaal nog een paar dagen duurt voordat het protest op gang komt. Maar hier in Athene en omgeving was het erg goed te merken. En tegelijkertijd begint hier dan ja, de historische rally van Griekenland. Onderdeel uitmaken van het WK-rally. Georganiseerd door de FIA, de autosportkoepel, die ook de Formule 1 onder zijn hoede heeft. En dat is echt een mega evenement hoor. En daar zit hoe maf het ook mag klinken, de Griekse overheid in met financiële steun. En ja, dat is, dat is vandaag, en dat is gisteren bijna niet meer uit te leggen, maar het is echt zo. Met hoeveel geld, Louis, weet je dat? Uh, dat is een van de geheimen van de autosport. Of je het nou over Formule 1 of over Rally hebt, of over welke hoge raceklasse dan ook, er is nooit over geld gesproken. Dus zullen ze toch uh, op een of andere manier aan het IMF moeten duidelijk maken? Uh, ja, geld daar gaat. Uh, het, zijn, het zijn substantiële bedragen. En de truc is als volgt, uh, dit zijn natuurlijk evenementen die twee jaar voorbereiding vergen, met andere woorden... Ze maken zich er doorgaans flauw vanaf door te zeggen... ja, dit was allemaal al in, al in gang gezet. En dit is uit de tijd dat het land nog niet zo in problemen was. En dit heeft niks te maken met, uh, met de situatie van vandaag de dag. Maar het is natuurlijk een boodschap die buitengewoon moeilijk uit te leggen is. En ook de sponsors zijn voor een groot deel Grieks. Een heel groot hotel in Thrakie, in de buurt van het Kanaal van Korinthe. Echt een megalomane hoteltempel. Die is ook een van de grote sponsors. En je gaat je afvragen, Hetzelfde plaats... Hetzelfde rally, volgend jaar, kan het dan nog? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Op welke manier is toch de crisis uh, wellicht voelbaar rondom de rally waar je bij bent? Uh, je moet er heel goed naar zoeken. Dat is ook niet gek, want er is namelijk flink beveiligd. Met andere woorden, iedereen die iets zou willen doen, iets van plan zou willen zijn, iets zou willen verstoren hier, wordt bij voorbaat al geweerd. Je moet je voorstellen, alle ellende die, waarvan jullie de beelden hebben gezien gisteren, is hier hemelsbreed 1,5 kilometer vandaan. Dus mensen die kwaad willen... We zitten erg, erg dichtbij hier, dus de beveiliging is, uh, is opgeschroefd. Er is ook veel, uh, noem het onzichtbare beveiliging, politie en burger. Uh, er zijn veel bedrijven ingehuurd, hoor ik her en der. Het is echt absoluut de bedoeling dat het hier uh, hermetisch wordt afgesloten... dat hier alleen maar mensen rondlopen die hier wat te zoeken hebben. Andere kant van het verhaal, het is een publieksevenement, dus ja... Je kunt een hele hoop dingen niet voorkomen en er is hier heel veel televisie. De beelden gaan de wereld over en er hoeft natuurlijk maar één gekke punt te willen maken en het is raak hier. Dit jaar nog wel de Acropolis Rally met steun van de Griekse overheid. Volgend jaar zien we weer verder. Louis Dekker, dankjewel, vanuit Athene. Gaan we door naar Amsterdam, de Greek Garden Party. Het Griekse tuinfeest van het Griekse verkeersbureau Roel Paul, Toeristen moeten natuurlijk ook naar Griekenland. Vooral de eilanden natuurlijk. Dat is het gebied waar eh, mensen ook vanuit Nederland naartoe gaan. Hoe gaat de branche dat doen in deze tijden? Ik denk vooral heel veel reclame maken en laten zien dat het absoluut veilig is in Griekenland. Ik heb zojuist gesproken met de secretaris-generaal van het departement van het Toerisme en die zei... Griekenland is een van de veiligste landen van de wereld. Natuurlijk, er gebeurt wel eens wat. Bijvoorbeeld op het Syntagmaplein plein in Athene. Daar kun je als je op het verkeerde moment daar een wandelingetje gaat maken... verrast worden door traangas of een waterkanon. Maar ga je drie straten verderop, dan kun je op je gemak een rozeetje rose, drinken, zegt hij. Dan is er helemaal niets aan de hand. En op de eilanden al helemaal niet. Daar wordt niet gedemonstreerd, niet gestaakt. Want daarvoor is het toerisme waar heel veel Grieken van moeten leven veel en veel te belangrijk. Dat zeggen nou, de Grieken, maar maken de bedrijven die in Griekenland... zaken doen met Griekenland, maken die zich ook zorgen? Nou... Daar ga ik over praten met Martin van der Heijden. Hij is uh, eigenaar van Griekse wijnen, zo heet het bedrijf. En dat is ook precies wat het doet. Wijnen importeren uit Griekenland. En ik stel voor, meneer van der Heijden, dat we even wat uh, uh, de Grieken een steuntje in de rug geven door te proosten. Jammas. En een, en een uh, slokje te nemen. Ja, prima, goed idee. Kijk, drink Griekse waar, zo helpen we elkaar. Dat vind ik een hele goede slogan voor, uh, voor het nieuwe seizoen van uh, Griekse wijnen. En hij is niet vies hoor, die wijn. Nee, absoluut niet. Maar dat is ook het, uh, het vooroordeel wat veel mensen hebben bij, uh, bij Griekse wijn. Uh, men denkt altijd alleen maar aan uh, het feit dat er uit Griekenland uh, Retsina of Oezo komt. En uh, de waarheid blijkt gewoon heel anders te zijn. Er komt namelijk wel degelijk heel goede wijn uit Griekenland. Alleen het probleem is dat bijna niemand, of nog niet heel veel mensen, het kennen. Uh, ...van sommige toprestaurants in Nederland, want die heeft u kunnen overhalen om deze wijn die hier op tafel staat uh, in hun uh, arrangement op te nemen. Ja, absoluut. Uh, we zijn er een aantal jaren geleden mee gestart en uh, diverse sommeliers in de, het hogere segment Rietse restaurants uh, kunnen de wijn heel goed waarderen... ...en uh, gebruiken hem in hun wijnarrangementen en zijn er heel erg enthousiast over. Maar nu even het volgende. Is het goed zaken doen met een failliet Griekenland? Uh, ja, failliet Griekenland, dat is natuurlijk een cliché wat vandaag de dag heel erg uh, veel te horen is. Uh, A, Griekenland is niet failliet. En B, uh, de wijnproducenten waar wij mee werken, uh, zijn het al helemaal niet. Uh, ten meer omdat zij zich voornamelijk richten op export. En de, de export van Griekenland naar onder andere Nederland uh, loopt als, als nooit tevoren. Uh, Noem je cijfers? Nou, we, dit jaar gaan we denk ik toch wel naar, naar, naar, naar zeker 100.000 flessen vanuit Griekenland die, die alleen al naar Nederland komen. En dat is een groei van hoeveel procent per jaar? Nou, 10-15 procent minimaal. En uh, de voortekenen zijn dat het dit jaar nog wel meer gaat worden. Dus uh, de, wat dat betreft is Nederland nog een, nog een, een, een goed afzetgebied voor Griekenland. En uh, dat merken we ook. Uh, Vanuit Griekenland, de ondersteuning die er is, is heel groot. En de, de interesse vanuit Griekenland in de Nederlandse markt is heel groot. En andersom, de, de, de Nederlandse horeca is ook uh, heel erg geïnteresseerd in de, de, de goede en uh, mooie Griekse wijnen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Proost, nogmaals, Martin van der Heijden. Geproost in Amsterdam bij een Grieks tuinfeest. Op dit moment wordt er niet geproost in het parlement van Griekenland. Premier Papandreou spreekt de politici toe. Steekwoorden die via de telex tot ons komen. Stabiliteit terugbrengen, zegt de premier. We moeten dezelfde koers aanhouden. Hoe u dat gaat doen, hoe u die, die consensus met de oppositie gaat bereiken... straks na zes in een gesprek met Connie Kees, onze correspondent. Het de kans op vrede in het Midden-Oosten is minder zonnig dan het weer hier, twitterde vicepremier Verhagen vanmiddag. Dat zonnige weer dat is in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. En dan ging hij vandaag toch maar weer praten over die vrede. Maar eerst was er bier. Een filmpje met een biertje erbij. De film natuurlijk over het bier. Dit is Taibe. Uh, de brouwerij in Gendijk, namelijk uh, christelijk uh, Palestijnse Een Populair bier, ook onder diplomaten en buitenlandse journalisten. Zeg ik er maar eerlijkheidshalve bij. Rondleiding met, heb ik het al gezegd, lekker bier. In elk geval, uh, dat beaamt de minister ook op het moment dat het hem um, uh, gevraagd wordt. En zegt hij, er zal niet al te veel behoefte aan bestaan... Uh, in het natuurlijk overwegend uh, moslim-westelijke uh, Jodanoven... Uh, waarop zij zegt, uh, u zou versteld staan. Nou ja, volgens mij een leuke rondleiding in een bedrijf dat goed draait. Uh, zullen we zo meteen eens vragen of ze inmiddels al winst maken. Want een paar jaar geleden was dat nog niet zo... omdat ze uh, last hadden van de beperkingen die Israël oplegde. Ah, is een tricky question. I'm just kidding. Um, well, if the situation stays calm and uh, more tourists come to the country and there aren't any problems. Het gaat wel beter. Uh, er worden wat belemmeringen weggenomen. Uh, de vraag uit het buitenland neemt ook toe. Uh, maar bijvoorbeeld het uh, alcoholvrije bier verkopen in Gaza, ja, dat lukt nog altijd niet. De grootste belemmering, zeggen ze, van de Brouwerij is nog altijd uh, de Israëlische bezetting. is true. At the moment it's hard for the Gaza people to get their medicine, let alone beers, non-alcoholic beers. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier kom, uh, zegt Verhagen, om te zien hoe het economisch ook uh, goed kan gaan en hoe we dat uh, kunnen stimuleren, want Zegt hij, volgens mij op het moment dat het economisch beter gaat, dan zijn de kansen voor vrede ook groter. En dat is iets wat hij later ook zal herhalen op het moment dat hij bij de Palestijnse premier is, Salam Fayyad. En dat krijgt Verhagen ook te horen. Fayyad krijgt op zijn beurt van Verhagen te horen dat hij niet ziet in het streven van de Palestijnen om in september aan de Verenigde Naties de uitroeping van de staat Palestina te vragen. Eerst vraag ik Salam Fayyad, de premier van de Palestijnen, wat hij verwacht van Nederland op dit moment. The bottom line is that the fact that the Netherlands has good relations with Israel is something that we see as a positive, because it enhances the capacity of the Netherlands to play a constructive role in ensuring that we have at long last Enough, strong enough capable of Eigenlijk is het wel goed een voordeel, zegt Fayad... dat Nederland zo'n goede vriend is van Israël. Want misschien dat ze op die manier wat kunnen bereiken. Kunnen bereiken dat de bezetting van ons eindigt. Um, er zal uh, vrede moeten komen in, uh, in het Midden-Oosten. Zelfs de Palestijnen die zeggen, dat willen wij ook. Die zeggen, we hebben het geprobeerd met vechten. Dat kunnen we niet winnen. We hebben het geprobeerd met praten, decennia lang. Dat blijkt ook geen zin te hebben. Laten we wat nieuws proberen. Laten we de VN vragen om Palestina te erkennen. Dan onderhandelen we tenminste als twee landen. Daar bent u dus voor. Uh, uh, collega Orzintaal heeft uh, eerder al gezegd dat de Nederlandse regering dat die uh, uh, eenzijdige stappen afzet. Dat uh, een Palestijnse staat alleen maar de uitkomst kan zijn van vreedzame onderhandelingen. We zijn al twee jaar, sorry dat ik u onderbreek, aan het praten over het praten. En intussen is er niks gebeurd. Ja, er zijn wat nederzettingen bijgebouwd of uitgebreid. Dat is wat er gebeurt. En er zijn hier tal van nieuwe hotels, nieuwe winkels... nieuwe huizen gebouwd en economische kansen. En ik denk dat... Ook... Het is goed op deze manier. Uh, wat, wat ik zeg is, er moet een oplossing komen... voor het, uh, uh, het uh, Midden-Oosten conflict. We kunnen ook als, uh, als vriend van Israël... maar ook als goede partner van de Palestijnse autoriteit... kunnen we daar ook een bijdrage aan leveren. Uh, en we zullen dus uh, ook wat mij betreft niet bij de pakken moeten neerzitten. En zo zullen er nog heel wat biertjes door de Jordaan moeten stromen... voordat er inderdaad vrede is. Vicepremier Maxime Vraag in gesprek met correspondent Sander van Horen. Straks Anton Korbijn, fotograaf, maker van films, videoclips, de winnaar van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. De Nederlandse wegen bij de ANWB, Edwin Gert. Het is een drukke avondspits. Er staat in totaal 280 kilometer file. Dat heeft ook te maken met de regenbuien. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. De langere files staan op de A12 bij Utrecht richting Arnhem... tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik, 8 kilometer. Dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. Op de hoofdrijbaan is maar één rijstrook open. Op de A15 van Europort naar Rotterdam staat voor Rotterdam-Charloos 7 kilometer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... voor knooppunt de Brechtseplein 9, voor Moordrecht 4 kilometer... En op de A50 arnhem os staat tussen Knoop het Grijsoord en Knoop het Ewijk 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Anton Corbijn is dit jaar de winnaar van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Het fonds noemt hem een internationaal voorbeeld voor fotografen, ontwerpers en art directors. Beroemd portretfotograaf is Anton Corbijn binnen, maar vooral buitenland. Van sterren zoals U2, Miles Davis, Nelson Mandela en natuurlijk ook regisseer. Regisseur. Zo wist hij George Clooney te strikken voor zijn film The American. Hello, it's Jack. I want out. Consider it your last job. You don't even have to pull the trigger. The American, een fragment eruit. Ante Corbijne, regisseur. Goedemiddag. Ja, dat was een fragment uit een trailer, maar niet uit de film, grappig genoeg. Zo zegt de regisseur, want die herkent dat ja. natuurlijk onmiddellijk. Ja, ja. <laughs> het is nou heel grappig. Er is uh, een, een spoef opgemaakt, uh, die heet The Canadian, die kun je op YouTube ergens vinden. Kom, en die... daar wordt het ook ingebruikt. En dat is heel grappig, want de Canadezen worden altijd genoemd als uh, een soort beleefde Amerikanen. Ah. En... Uh, dat is een ongelooflijk grappige spoef. Maar daar wordt dat, dat, dat stukje uit die trailer ook in gebruikt. Dus ik herken het gelijk. Ik hoop niet dat hij beter is dan uw film. Uh, dat, uh, hij is wel grappiger natuurlijk. Maar niet, uh, niet beter hoor, ik niet. Gefeliciteerd met uw prijs. Nee, een uh, een prijs Is dat niet wat vroeg voor een jongeman van 56? Uh, ja. Ik bedoel, ja. Uh, ik, uh, ik hoop nog heel veel te maken. Dus... Uh, Weet je, je begint altijd aan nieuwe dingen. Dus uh, achteruitkijken is goed, tot, uh, tot een zeker punt. Maar je moet eigenlijk altijd vooruitkijken. het is, het is uh, af en toe leuk om uh, ergens bij stil te staan, denk ik. En, uh... Want waar staat u dan bij stil als u kijkt naar het juryrapport... waarin onder meer wordt gezegd u bent een belangrijke beeldmaker... een beeldvormer van de populaire cultuur voor uw generatie? Ik weet niet wat ik daarbij denk um, Weet je, het is, het is iets wat je op een gegeven moment uh, begint zonder dat je eigenlijk een, een richting hebt natuurlijk. Het enige wat ik vroeger wist was dat ik fotograaf wilde worden. Um, en, en vooral in de muziek toen. En... Um, dus je probeert wat en op een gegeven moment uh, zijn al die kleine stapjes dus opeens een, een grotere weg geworden. Maar dat, dat heb je niet door als je, als je ermee bezig bent eigenlijk. En dat zie je alleen als je terugkijkt dan lijken er heel veel beslissingen, goede beslissingen te zijn geweest. Maar dat wat was de, dat wat was de beste beslissing? Wat was de beste beslissing? Het is altijd goed geweest voor mij. Uh, ik heb het veel minder tegenwoordig, maar vroeger heel veel. En dat ik ooit in Engeland ben gegaan. Dat je gewoon intuïtie uh, ja mijn, mijn intuïtie volgen. Intuïtie en volgen. Dat, uh, en dat, dat klinkt uh... wat vaag, maar, ja, maar... Dat, uh, dat heb ik toch wel altijd wel. Speelde mij toch wel veel mee. Zelfs als ik een film maak, zoals die, die American, weet je wel. Dan heb je iemand als George Clooney die natuurlijk ontzettend veel ervaring heeft, ook als regisseur. Uh, ik heb uh, niet heel ervaring eigenlijk, maar ik ga dan uit van mijn intuïtie en uh, dat blijkt dan toch vaak uh, uh, geen slechte uh, uh, leider te zijn. Is dat, dat eigenlijk misschien aan. ook de boodschap die u aan uw generatiegenoten zou willen geven via deze prijs? Ga Vooral af op je intuïtie? Ja, ik bedoel, ik ben niet zo'n boodschapper, of? maar uh, behalve dat ik mensen minder vlees zou moeten eten... Um, ik, uh, ik denk dat je gewoon uh, uh, dat je gelukkig moet zijn met de dingen die je doet en, uh, um, en en ja volgen wat je wat je wat ingegeven wordt en, uh, en minder je druk maken over carrière. In die zin bent u een fortuinlijk mens nu. U krijgt, uh, behalve die prijs, ook een geldbedrag. 75.000 euro mag u voor uzelf houden. 75.000 euro uh, dient u te gaan besteden aan cultuur. Er zijn heel wat cultuurinstellingen in Nederland... die graag bij u willen aankloppen. Wat gaat u ja, doen? Ja, ongetwijfeld. Het is een ongelooflijk uh, mooi moment wat dat betreft... om aandacht op, uh, op de bezuinigingen... Uh, die er aan staan te komen uh, te vestigen... Uh, ik heb wel een idee waar ik het uh, graag uh, naar heen zie gaan, maar dat, dat uh, kan ik nog niet zeggen. Maar er zijn inderdaad ongelooflijk veel uh, uh, instellingen en, en, en mensen die dat uh, uh, zeer zeker zouden kunnen gebruiken. Want en hier ook. Want u, u werkt vooral in het buitenland. Hoe kijkt u aan tegen de bezuiniging uh, die op dit moment in Nederland door de cultuur- en kunstsector uh, waard? Nee, kijk, als je kijkt dat overal wat bezuinigd moet worden, dan. dan dan kan cultuur natuurlijk ook iets bezuinigd worden. Maar de manier waarop dingen gaan en, en de rigoureusheid waarmee alles te uh, uh, werk, tenminste waarin ze het willen laten plaatsvinden, uh, is uh, ongehoord, vind ik. En uh, uh, het zou heel veel doordachter moeten zijn. En ze moeten ook heel erg goed kijken naar de grote instellingen. Want als je grote dingen weghaalt, dat, uh, dan haal je generaties weg. Die, mensen die ergens aan werken. En dat, dat is uh, gewoon... Uh, uh, barbaars, vind ik. Barbaars, dat is het woord wat we onthouden als iemand die voor zijn generatie als gezien wordt als internationaal voorbeeld voor fotografen, ontwerpers en art directors. Anton Corbijn, dank u hartelijk. Oké, okay, dank Tim. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Met Oké. Okay, op de website van NRC Handelsblad staat een plan van de Rabobank dat de stagnatie op de woningmarkt moet doorbreken. De grootste hypotheekverstrekker van Nederland wil dat starters en nieuwkomers worden verplicht om een annuïteitenhypotheek af te sluiten. Bij een annuïteitenhypotheek wordt de lening via een vast maanbedrag tijdens de looptijd helemaal afgelost. De woningbezitter betaalt steeds minder rente die ook niet meer kan worden afgetrokken en dat is voordelig voor de overheid. Die besparing moet de overheid gebruiken om de overdrachtsbelasting voor nieuwe huizenkopers te herzien. Starters met een annuïteitenhypotheek worden op die manier gecompenseerd voor een hogere maandelijkse lasten. Nu hebben veel huizenbezitters een hele of gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek. Het totale hypotheekbedrag is in Nederland daardoor opgelopen tot 625 miljard euro. Vergeleken met het bruto binnenlands product heeft Nederland daarmee de grootste hypotheekschuld ter wereld. Studenten er erop los, dat is de conclusie van Elsevier. Het weekblad heeft 7.000 studenten anderhalf jaar na hun afstuderen ondervraagd. Ruim 1 op de tien afgestudeerde hbo'ers en academici zegt tijdens hun studie te hebben gefraudeerd. Bij de ene opleiding zitten meer schoemela's dan bij de andere. Bij het hbo is dat vooral bedrijfskunde en management. Bij de universitaire studies geldt dat voor toegepaste biowetenschappen. Afkijken bij tentamen is nog, is nog steeds het meest populair... maar het ouderwetse spiekbriefje is verleden tijd. Populair zijn de draadloze oortjes... die via bluetooth zijn verbonden met mobiele telefoons. Zo kunnen studenten de tentamenstof die ze van tevoren hebben ingesproken... tijdens het tentamen afluisteren. De provincie Noord-Holland gaat niet wachten op toestemming van Amsterdam... voor het afschieten van damherten in de waterleidingduinen. Gedeputeerde Bond is het getreuzel van Amsterdam zat. Je kunt duidelijk merken dat de raadsleden in de stad wonen... ver van het probleemgebied, zegt in het parool. De herten lopen volgens hem door de dorpen, veroorzaken ongelukken en richten een enorme schade aan. De provincie probeert al jaren voor het afschieten instemming van Amsterdam te krijgen. Het college is inmiddels overtuigd, maar nu ligt de raad nog dwars. Die wil eerst nog extra hekken plaatsen en de zaak nog drie jaar aankijken. Voor de provincie is dat geen optie. Volgens gedeputeerde bond groeit het aantal damherten elk jaar met 25 procent en lopen er inmiddels zo'n 2500 exemplaren rond. Bij achterstandenbeleid in het onderwijs hebben autochtone kinderen veel minder baat dan hun autochtone leeftijdsgenootjes. Autochtone leerlingen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, hebben die aan het eind van groep 8 ingelopen. Autochtone kinderen blijven achterstand houden en raken soms zelfs nog verder achterop. In het reformatorisch dagblad staat een onderzoek van het Konstam Instituut. Het is niet duidelijk waar het verschil door komt. Daarvoor is extra onderzoek nodig. Mogelijk heeft het te maken met een zwakkere kwaliteit van de school opvoedings- voedings- of gedragsproblemen of te weinig financiële middelen. Het instituut pleit in ieder geval voor een nieuwe aandacht... voor autochtone achterstandsleerlingen. Het mediaoverzicht geschreven en meegelezen door Trini Vendrich. Dankjewel. Na zes uur gaan we schakelen met Griekenland. De grote vraag, wat had premier Papandreou zeggen? Hij heeft gesproken tegen het parlement om te praten met de oppositie... hoe ze het samen gaan doen. Nieuwe bezuinigingen, het verder aantrekken van de buikriem. Tot na zes uur. De Grieken hebben een buik vol van de bezuinigingen...